Ze kijken ook zo nu en dan naar de schreeuwende en gebarende coach. Die nu in ieder geval ziet dat de Roemenië even in balbezit was. Waar het nu een vrije trap ook meekrijgt na een overtreding van de Guzman. En het balbezit is voor de Roemenen een meter of vijf over de middenlijn. Bal snel gespeeld. Moet Nederland oppassen? Is het wel of geen buitenspel? Nee. af en dan uiteindelijk blind met Vermeer. Terwijl er nog ook even door wordt gelopen door Grossoff op Vermeer. Maar Vermeer zegt uh, niets aan de hand. En zo uh, kan de scheidsrechter ook gewoon toezien hoe Vermeer de bal nu geeft aan de Vrij. In eigen 16 meter gebied de Vrij. Die uh, nu de bal speelt richting de Guzman. De Vrij uh, oogt zo nu en dan wat nerveus aan de bal. Uh, op een of andere manier. Terwijl hij uh, na een uh, wat uh, ja, hobbelig begin. In ieder geval weer heel zeker is in zijn paasing. Veel zekerder dan Strootman. Die de zoveelste slechte paas geeft. En Robben moet daar dan proberen handelend op te treden. Maar kan er dan uh, niets aan overhouden. De Roemenen hebben balbezit. Via een inworp aan de rechterkant van het veld. Die dan voor de voeten komt van Tarnase. Die naar binnen gekomen is. Die kan de bal niet onder controle krijgen. Daar krijgt hij wel steun. Die steun komt van achteruit van Kirikesh. Vervolgens uh, houden de Romeinen balbezit op de as van het veld. En kiest Stanku positie. Maar wordt er door Grosaf van afstand geschoten. En dat uh, doet hij niet zo heel erg goed. Want die bal gaat meters naast. Schot vanaf een meter of twintig. Landt uh, ruim buiten het doel van uh, Kenneth Vermeer. Die een doeltrap mag gaan nemen. Het is negen uur. Het nieuws op deze zender zal even worden uitgesteld. De bijbehorende reclame zal daarbij ook worden uitgesteld. Vermeer gaat de doeltrap nemen. Het is 1-0 door het doelpunt van Van de Vaart in de wedstrijd tussen Nederland en Roemenië. Even een klein dipje wat betreft het Nederlands helftal. Even, even wat tot rust komen, weer hergroeperen. De Roemenen kunnen dan ook wat weer naar voren komen. Nederland laat ze nog niet tot aan de 16 meter komen. Maar de Roemenen, zoals ook nu, weliswaar op eigen helft, wat meer in balbezit... En uh, die bal die wordt nu gespeeld uh, via de linkerkant van het veld. Waar uh, enige ruimte is. Uh, Gardos. Uh, dan een slechte bal. Die uiteindelijk met het hoofd wordt verwerkt door Stanko. En Nederland neemt weer over door de Guzman. Die ook altijd aan het loeren is. Of uh, iemand voorin te bereiken is. Robben met een kopballetje probeert er wat aan te doen. Wordt slecht uitverderd door de Roemenen. Lens rand 16. Houdt de bal goed onder het lichaam. Gaat nog langs een man. Gaat nog langs een man. En gaat nu naar de linkerkant. Doet hij uitstekend. Nu uh, de bal bij van Persie. Van Persie uh, voor de actie. Van Persie legt de bal even terug. Richting Strootman. Strootman de Goesman. De Goesman moet even terug, want die bal was onzorgvuldig uh, van uh, Strootman. Die uh, gaf hem achter de man. Terwijl nu uh, Van de Vaart jaagt en de vrije trap tegen zich ziet uh, gefloten. Omdat de overtreding van Tanaas terecht wordt bestraft door Klettenburg. We spelen bijna een half uur. Stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Oranje. Maar zoals gezegd, het zakt een beetje weg. Ja, Raad gaat een ingooi nemen of een uh, vrij schop nemen. Halfwegens zijn eigen helft. Stelde al, meest ervaren speler: 87 Keps heeft hij achter zijn naam. Na vanavond dus 88. Is uh, sinds twee jaar aanvoerder ook. Wat nationale elftal verdient zijn geld in uh, Donetsk. Al een jaar of tien. Nu een hele slechte paas trouwens. Helemaal naar de andere kant van het veld. Die bijna door Robben kan worden onderschept. De nauwe nood nog aankomt bij Tamas. De rechtervleugelverdediger. Die speelt bij West Bromwich Albion. En die houdt er dan uiteindelijk nog met de schrik vrijgekomen een ingooi aan over. Omdat uh, Robben de bal wel kan aanraken maar niet kan controleren. En dan uh, is de ingooi voor de voeten gekomen van uh, Kiri Kes. Een van de twee centrale verdedigers die maar wat stappen neemt. En nog maar een paar en nog maar een paar. En dan de bal uiteindelijk aflevert bij uh, Grosaf. Dan vervolgens moet het uh, Neel zelf al met strootman mee verdedigen. Die uh, pikt hem de bal af. En nou is er een mannetje weg achterin. Dat wordt natuurlijk wel weer opgevuld door het middenvelder. Maar toch, wie weet als Oranje de bal heeft, is er wat te halen. Van persie opent naar Robben. Maar doet dat uh, niet zorgvuldig. Robben zegt ik had de bal graag daar willen hebben en niet daar. En hij komt eigenlijk meters uit het lood en hobbelt over de zijlijn. Ja, nou ja dat, is, dat is een misverstand. Ik, ik roep meteen slechte bal. Maar als Robbe gewoon in de loop is, is het een perfecte bal. Maar Robbe hoopte op de bal in de voeten zoals hij dat heel vaak hoopt. Dat hij vanuit stand eigenlijk iets kan doen. Terwijl hij natuurlijk ook met zijn snelheid op deze manier aangespeeld had kunnen worden. Bal inmiddels over de achterlijn, waardoor de doelman van de Roemenen, Pantinimon, de doeltrap kan nemen. Duurt een beetje. En dan via Gardos is het balbezit voor de Roemenen bij de eigen 16 meter. Uh, Kirikes en Gardos. Het, is, het schiet niet echt uh, ongelooflijk op. Uh, met uh, nu het balbezit aan de rechterkant van het veld bij de Roemenen. Terwijl uh, Tamas dan een wegwerpgebaar maakt naar een van zijn teamgenoten. Omdat hij die bal niet goed kreeg. Dat uh, ga je steeds vaker zien in de wedstrijd. Zeker als het 2-0 zou worden. Maar Nederland moet dan weer even gas geven om tot 2-0 te komen. Want men uh, koestert de 1-0 voorsprong. Geeft niks weg. Maar is op dit moment ook nog niet echt gevaarlijk meer. Richting de 16 meter van de tegenstander. Terwijl Martins Indy de bal even terugspeelt naar Vermeer. Ja, het enige wat Vermeer te doen heeft gehad... was uh, na vijf minuten zijn doel uitkomen... toen Stanku dreigde in de buurt van de bal te kunnen komen. Na een aardige actie over de rechtervleugel. Dat uh, was het enige gevaarlijk moment eigenlijk aan die kant. Terwijl Van Persien nu tussen twee man door probeert... er tussendoor te glippen. Maar dat ziet mislukken. De overname is van Gardos. Van de Roemenen dus. En uh, via Tarnase houden de Roemenen bal bezitten. De coach van de Roemenen is zich uh, voor de zoveelste keer boos aan het maken... in zijn coachvak buiten de dugout... Want uh, ziet toch blijkbaar voldoende dingen die niet goed gaan in zijn ogen. Na 32 minuten bij een 1-0 voorsprong voor Oranje komt de diepe bal van de Romeinen van achteruit in de richting van Stanku. De spits die moet dan nu uh, door de Vrij achtervolgt achteraan lopen. Die probeert nog om de bal binnen te houden. De bal is eigenlijk net te hard. De Vrij gebruikt zijn lichaam goed. Zet dat tussen man en bal. En laat de bal rustig over de achterlijn lopen. Vermeer, neemt een doeltrap in het laatste kwartier van de eerste helft. Opvallend uh, moeten we kijken wat er gaat gebeuren in de tweede helft. Omdat uh, de keer dat de Nederlands helft speelde tegen de Roemenen... de Roemenen in de tweede helft helemaal in elkaar donderden. En achteraf zei men dat het ook te maken had met de wedstrijd... die een paar dagen eerder had plaatsgevonden... toen men in Turkije met uh, 1-0 had gewonnen van uh, de Turken. Uh, nu heeft men ook uh, toch wel enigszins moeten geven in de wedstrijd tegen Hongarije... waar men uh, dacht wat minder moeite te hebben. Uiteindelijk eigenlijk die wedstrijd in een gelijk spel... En Nederland heeft natuurlijk nog niet echt met krachten hoeven smijten tegen de Ester. Dus wat mij betreft kunnen we in de tweede helft weer... Wat uh, mooie acties zien voor het Nederlands elftal. Zoals bijvoorbeeld ook nu met Strootman. Strootman neemt de bal even onder het lichaam mee. Zou dan naar de linkerkant moeten openen. Doet dat niet. Opent dan naar de rechterkant. Omdat hij uh, zag dat het daar dicht was gelopen. Met uh, een bal van de vrij die hard is. Uh, veel te hard. Uh, waardoor van de vaart de bal niet goed onder controle kan krijgen. En het jagen van het Nederlands elftal is via Janmaat in ieder geval goed. En de bal gaat dan uiteindelijk uh, via de voeten van uh, Rad over de zijlijn. Waardoor, Nee, het is uh, Bourciano over de zijlijn. Waardoor Nederland de inworp kan nemen. De Guzman. Janmaat een beetje opgejaagd. Speelt de bal even terug naar de vrij. En zo staan alle Roemenen weer op eigen helft en is het balbezit voor Nederland met De Vrij. Ja, die uh, eigenlijk in alle rust nu de bal onder zijn voet kan leggen en eens om zich heen kan kijken. Want uh, de Roemenen zijn niet van plan om het leven daar zuur te maken. 10 meter voor de middenlijn. Als die bal ietsje dieper komt richting de middenlijn... dan is Stanko wel bereid om er even naartoe te lopen. Gaat de bal naar Blind, terug naar de keeper. Nu loopt Stanko wel door, zodat Vermeer niet al te veel tijd heeft... En die trapt dan ook eigenlijk meteen slecht. Dan moet het middenveld van Oranje aan de bak. Dat doen ze eigenlijk maar half. Stankhoek krijgt met een gelukje de bal. Poppa geeft een voorzet vanaf de rechterkant. Maar raakt de bal zo slecht. Dat hij over het doel zeilt. Van Vermeer, je zou bijna zeggen, was het een poging om op doel te schieten. Zijn medespelers zijn boos. Groos af in de doelmond. En even verderop. Zeg maar op de rand van het strafhofgebied. Daar stond Tanaas ook nog. Maar die kwamen er dus niet bij. Slechte actie van Popa na een al even slechte actie eigenlijk van Strootman. 10 minuten nog te spelen. Iets meer dan 10 minuten in de eerste helft. Een goede trap van Vermeer op de borst. Opgevangen het hoogte van de middenlijn door Blind. Blind speelt de bal naar Strootman. Doet dat niet goed. Althans, hij wilde dus naar Strootman spelen. Overname van Roemenië. Het is een slordige fase met Stankoen nu. De hoogte van de middencirkel in balbezit. Nederland wordt dus wat slordiger. Tamas kan oprukken. Halverwege de helft van Nederland. Gaat voor de voorzet. Komt knalhard voor. En Vermeer pakt hem voordat er iets of iemand gevaarlijk kan worden in een shirt En zo kan hij de balgever in. Van de, vaart, van de vaart. Nederland uh, moet een beetje uit de dekking lopen. Er uh, wordt heel veel nu uh, ook weer breed gespeeld. Nu dan misschien met, met Robben. Maar uh, Robben heeft het steeds moeilijk. Omdat uh, als de bal gespeeld wordt. er onmiddellijk een tweede man op zijn voeten staat. Dus niet alleen Tamas, maar ook een uh, tweede man die hem dan uh, probeert dicht te lopen. Waardoor er uh, weer sneller van kant gewisseld zou moeten worden. En de Pacing van Nederland. die uh, zo nu en dan uh, onzorgvuldig is. Zoals nu ook bij Jan Maat, zorgvuldiger moet, zal, uh, zal moeten zijn. Maar ook met name sneller. Want er wordt nu uh, in de laatste fase van de wedstrijd heel veel getelegrafeerd. Zodat iedereen kan aanzien, uh, aanzien komen. En zeker de tegenstander ook. waar die bal terecht komt. Traag is het inderdaad geworden en slordig. Dat betekent dat de Roemenen eigenlijk een beetje in de wedstrijd worden geholpen door Oranje. maar ook het positiespel zo nu en dan niet heel goed is. Want dat balverlies van Jan Maat van zo even was ook het gevolg van niemand aanspeelbaar. Nu verliest Strootman de bal weer omdat hij eigenlijk een bal niet goed aanneemt. Strootman is, helemaal... het zwak. is ja, de zwakste bij ons. Ook omdat hij niet helemaal goed weet waar nou precies de rest van zijn ploeg staat. En dat helpt allemaal niet. Zo hebben de Roemenen in de laatste 5-6 minuten echt het gevoel dat ze plotseling weer wat terugkomen in de wedstrijd. Maar doet Oranje zich dat zelf aan. Lens heeft besloten dan maar wat extra kolen op het vuur te gooien. Jaagt vol door op zijn tegenstander. Die is een beetje in de war, maar niet erg. Thanase neemt over. Nou doet de Goesman eigenlijk hetzelfde. Dan springt die bal de gelukkig voor de Roemenen net weer voor even de Romeinse voeten uit. Dat geluk hebben ze dan nu ook. En dan wordt de diep roepen naar Stankel. Die geen buitenspel staat. En opduikt in het strafstopgebied. Maar tot de conclusie komt dat de bal de Paas net te hard is. En in de handen verdwijnt van Vermeer. Maar het zijn toch 2-3. Dreigende momenten in de laatste 6-7 minuten. Ja, Nederland speelt zichzelf een beetje in slaap. En uh, de Roemenen putten daar terecht moed uit. Uh, we kunnen ook zeggen de Roemenen worden sterker en Nederland krijgt problemen. Maar ik denk toch echt dat het de eerste, de eerste stelling stand houdt. Want uh, dit is ook een onzuvuldige passing van... Uh... De vrij, bal over de zijlijn. De coach die dan die bal over de zijlijn met een uh, wat vreemde beweging uh, probeert uh, terug te trappen naar een van zijn spelers. Rad kan in ieder geval uh, de inworp nemen. meter of uh, 20 over uh, de middenlijn en de linkerkant van het veld. Bal wordt gegooid naar Janmaat. Overname is er, daar waar het voor het Nederland betreft, steeds in die openingsfase. Nu steeds voor de Roemenen. En dat uh, geeft genoeg aan. Met een uh, balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Waar Blind tegen twee man staat. En uh, dus voor de verkeerde moet kiezen. Blijkt nu. Want uh, Poppa is in balbezit. En die bal gaat net voor het doel langs. Er wordt uh, gereclameerd door de Roemenen. dat die bal nog door Vermeer zou zijn beroerd. Dat vindt uh, de scheidsrechter ook. De eerste corner in de wedstrijd is een Roemeense corner. En uh, ja, daar waren we heel enthousiast, waren in de openingsfase van de wedstrijd en uh, zeg maar in de eerste 25 minuten, hebt het zo langzamerhand weg, resulteert in een corner en een gevaarlijk moment wellicht. Ja, en allemaal uh, eigen schuld, dikke bult, want uh, slordig en traag en uh, wat ongeconcentreerd oogend, en dan kom je vanzelf in de problemen. Kijk hoe Oranje deze hoekschop van de Roemenen gaat verwerken of verteren. Als de bal indraait, komt laag, wordt uh, gemist bij de eerste paal, dan duikt Vermeer erop omdat de bal zeg maar anderhalf meter verder tegen de knie van, van Persie aanstuitert. En dan in de handen komt van de keeper. Die snel uitrolt naar Robba aan de linkerkant. Die neemt wat risico zonder al te veel rugdekking. Een mannetje proberen te passeren. Dat lukt. Zoekt dan contact. Een halve linie verderop met Blind. Die eigenlijk al vooruit gelopen was. En die komt niet met de bal. Dat doet zijn tegenstander Popa wel. En die loopt dan de bal weer over de zijlijn. Zo krijgt Oranje via de ingooide bal terug. Maar merkt het nu dat de Roemenen ineens wel met 4, 5, 6 man op de helft van Oranje staan. Dat daar, zeg maar... De opbouw al niet meer kan plaatsvinden halverwege de eigen helft. Waar dat in het eerste half uur wel kon. Dat resulteert in een lange bal en dat resulteert in balverlies. Ja, ik vind ook dat het middenveld een beetje uiteen begint te vallen. Dat van de vaart iets te ver naar voren staat. Strootman niet in de wedstrijd zit. Dus heb je alleen eigenlijk met de Guzman te maken. Die heel veel meters moet maken. En ook veel gaten dichtloopt. loopt. Balbezit nu voor de Roemenen. De Roemenen die dat doen via Gardos. Gardos Kirikes. En dan eens kijken of Nederland wat meer druk kan gaan zetten. Strootman doet dat. Dat is prima. Maar nu kijken of de Roemenen daarachter weer wat ruimte zien. En dat zien ze wel. Maar Janmaat verliest wel eens. Maar het kopduel De Vrij kan dan overnemen in het eigen 16 meter gebied. Goede beweging van De Vrij. En nu goed gedaan richting Janmaat. Janmaat, nu, nu tempo maken. Wat er is een aantal Roemenen dat voor de bal blijft staan. Goede opening ook van Jamma naar de linkerkant van het veld. Blind heeft ook meters voor zich. Poppa wijst dan dat Strootman uit zijn rug loopt. Maar Strootman kan worden aangespeeld. De linkerkant van het veld. Robbe tegen de zijlijn aan. Wacht op mensen voor de goal. Die zijn er niet. Daar komt nu Van Persie. De bal gaat even terug. Strootman van de vaart. En dan toch weer de zijkant. Robbe. Die hem weer terugkaast naar van de vaart. Nu zijn alle Roemenen weer achter de bal. En Zijn de ruiters voor Oranje opnieuw klein? Speelt Robert de bal zelfs helemaal weer terug op de eigen helft? Naar Bruno martens Indië is het uh, gevaar, de snelheid en de verrassing die in de aanval even zat, of in ieder geval leek te zitten, De volledig weer uit verdwenen. De Goesman aangepeeld Want de man in zijn rug. Die raakt de bal niet goed, maar zijn tegenstander Stanko raakt hem blijkbaar wel goed genoeg om een vrije schop voor het Nederlands elftal te versieren. Trotel. Van de middenlijn. Klettenburg, schrijft zich de fluit. Vervelende tikjes zijn dat toch van achteren. Er was toch ja, een moment geweest dat we daar een kaart Ja, nou ja, Klettenburg laat er nu te veel toe. En, maar uh, dit is gewoon uh, een kaart, want van achter iemand op zijn uh, Achillespezen tikken. Maar goed, Vrijschop wordt Nederland zelf al eens genomen. Die bal gaat naar de zijkant, naar Robben. Maar daar uh, wordt hij onderschept door Tamas en uiteindelijk afgeleverd bij de doelman van de Roemenen. Vijf minuten nog in de eerste helft. Nederland dus uh, zonder uh, al te veel problemen nog steeds op die 1-0 voorsprong. Maar het uh, is naarmate de eerste, wet, eerste helft gevorderd is niet beter geworden... Van de Vaart uh, kopt de bal door. Overtreding van Lens tegen Rad. En dan uh, kan uh, de Roemenen het hoogte van de middenlijn een vrije trap gaan nemen. De coach van de, de Roemenen zegt dan tegen een ballenjongetje dat hij uh, tempo moet maken. Ik kan me zo goed voorstellen als je speler bent uh, van uh, een team gecoacht door die Pitorka... dat je als een kind zo blij bent als je aan de andere kant mag spelen. Want je wordt helemaal gek van de man. Balbezit nu voor de nu Je uh, weet nog niet geloof ik, dat we nog op dezelfde, uh, naar hetzelfde doel toe moeten. Moest even terugdraaien. Jammaat dan met een bal slecht. Waardoor de Roemenen weer overnemen. Het wordt heel onzorgvuldig opeens bij het Nederlands elftal. En Nederland loopt nu achter de bal en de feiten aan. Het feit is nog steeds dat Nederland op een voorsprong staat. En dat van der vaart nu in ieder geval de bal heeft gepakt. En er misschien nu mogelijkheden zijn met een snelle counter. De bal van Van Persie richting Lens. Lens uh, wordt weggestuurd van Persie. Slechte bal van Van Persie die hem ruimer had moeten spelen. Want Lens lijkt me sneller dan zijn opponent. Maar inmiddels uh, hebben de Nederlanders weer overgenomen. En is dat het stramien wat we in de eerste 20, 25 minuten hebben gezien. Als je de bal kwijt bent, zo snel mogelijk veroveren. Nederland heeft in de laatste zeven minuten, vijf keer onnodig balverlies geleden. En doet dat nu voor de zesde keer? Nee, deze bal is voor Van Persie nog net te belopen. Robben. Met een gelukje bij Van der Vaart op 20 meter van het doel. Die moet draaien. Wil de bal teruggeven aan Robben? Die draait dan, maar er wil niemand schieten. En als iemand het wel zou willen, kan het niet. Omdat ook Strootman die de bal krijgt. vervolgens die niet onder controle kan brengen. Omdat het eigenlijk allemaal te snel gaat. En de ruimtes te klein zijn. Bovendien iedereen die aan de bal komt er eigenlijk geen rekening mee hield. Omdat er zo'n aanval was die met hort en Stoten tot stand kwam. Nu de Romeinen aan de andere kant van het veld. Dat is goed gedaan. Waarbij eh, Tamas door is, maar die wordt eigenlijk. ...makkelijk van de bal gezet. En dat gebeurt dan door Strootman. Ja, die, de die rent blind he, die hem kwijtraakt. Ja. Dus dat, was, dat deed hij goed. Maar ja, we zitten in de 42e minuut van de wedstrijd. Het bal bezit voor de Roemenen. Een meter of 15 over de middellijn. En de Roemenen kijken even omdat er een tweede bal in het, in het veld is. En één lijkt ze meer dan genoeg. Maar dan moet hij hem nu wel een keer gaan ingooien. Want anders duurt het wel heel erg lang. De bal nu inderdaad ingegooid. Er wordt gegooid... Richting uh, Kirikes die zich even inschakelde. Dan nu uh, het balbezit uh, voor de uitbuitenspelsituatie terugkomende Grosaf. Waardoor er terecht wordt gevlacht en gefloten. Ja, de, de Roemenen hebben ook geen wonderteam. Laat het heel erg duidelijk zijn. Ze uh, hebben een, een grote verdette op de bank zitten. Mutu, die uh, uh, meer aan uh, allerlei dingen heeft gesnoept dan uh, de rest van uh, de beide ploegen, denk ik. Uh, is ooit gestraft geweest vanwege cocaïne. Is ook een keer geschort vanwege. Het innemen van vermageringsproducten, waardoor hij opeens een te hoge waarde in zijn bloed had. Dat is misschien de... wel een ideetje. Ja. <laughs> En, dankjewel. en dan uh, Torre de, de, de grote verdette, zeg maar. de jonge verdette die ook op de bank zit. Ik ben benieuwd wat die coach gaat doen. Die coach die werkelijk als een idioot tekeer gaat. zit in ieder geval voor Vermeer. Vermeer richting Blind. En Blind met poppa voor zich speelt de bal uh, in de voeten van Van der Vaart. Tweeënhalf minuut nog in de eerste helft. 1-0 de voorsprong door uh, de man die nu aan de bal is. Van der Vaart die hem nu wel weer heel dom verspeelt. Vindt dat er een overtreding op hem wordt gemaakt. Dat is niet het geval. Blind moet nu als een haas terug omdat hij eigenlijk al voor de bal stond. Uiteindelijk loopt de Romeinse aanval spaak omdat ze daar ook niet verwacht hadden plotseling zoveel ruimte en bovendien de bal mee te krijgen. En loopt het voor Oranje met de Sisseraf. Maar het zijn wel voor de zoveelste keer slordigheden die... In de laatste 10, 20 minuten in het spel van Oranje geslopen zijn nu. Goede banden van Persie. Die hem aanneemt op zijn hoofd. Schitterende controle. En hem dan, dan toch vanaf laat glijden. Vindt dat zijn tegenstander Hens maakt op de rand van het Roemeense strafhofgebied. Niemand fluit, niemand vlacht. Dus gaat de wedstrijd door. Nemen de Roemenen over. En kunnen ze nog een keer komen. Moet de Guzman verdedigen. Als de weg is aan de linkerkant van het veld. De Guzman verdedigt goed. Ontfutselt zijn tegenstander de bal. En wordt dan vastgehouden. En bovendien ter val gebracht. En dat levert dan een vrije schop op. De Roemeense fans zijn boos omdat ze een overtreding van de Guzman zagen. Maar het was zijn tegenstander die de overtreding zelf maakte. En het heel zelf al heeft de bal weer terug. De Guzman is wel een echte aan het worden hoor. Ja, ja, zeker. Stevig, goed. Houdt goed oog op de bal. Is aan de bal sterk. Veel loopvermogen. Is, uh, is echt goed ook in de duels. Bevalt mij heel goed speler die dus afgelopen vrijdag pas eigenlijk officieel heeft gekozen voor het Nederlands helftal. Daar waar hij ook een Canadees paspoort heeft. Zijn boer speelt in het Canadese helftal. Nu kan hij niet meer terug en ik denk niet dat hij er spijt van heeft. En ik denk ook dat Nederland daar blij, mag zijn, blij mee mag zijn. Dat is een speler die een goede toekomst voor zich heeft. Met balbezit nu voor Lens. Lens en Van der Vaart. Lens en Van der Vaart. Dan lopen elkaar de mijne in de weg. Dan krijgt de Guzma nog een tikkie. Krijgt nog een tikkie. Maar blijft op de been. Speelt de brand terug naar de Vrij. En in de laatste minuut van de eerste helft is de opening van de Vrij goed naar blind, blind heeft er ruimte voor zich. En ook Poppa dus speelt hij even breed richting Strootman. Strootman terug naar Bruno Martens-Indy. Martens-Indy kijkt en heeft wel gezien dat het natuurlijk altijd breed kan naar de vrij. En het Nederlands helftal zal het gevoel hebben dat het na die laatste moeilijke 20 minuten nu plotseling... met het wat rondspelen van de bal wel een plezierige manier gevonden heeft om de eerste helft naar een goed einde te brengen. 1-0 de voorsprong dus door Van der Vaart. Doelpunt in de 12e minuut nadat de bal via Lens voorkwam door Van Persie. Werd stilgelegd op de rand van het strafselgebied en door Van der Vaart met rechts... Krachtig en secuur. In de verre hoek werd getrapt. En de Guzman wil misschien toch nog een keer naar voren. Want zoek contact aan de linkerkant met Robben. Die bewaakt wordt door drie man de bal. insteekt naar een Strootman en daar is Van Persie. En daar gaat er een vlag omhoog voor buiten spel. Maar dat Strootman de bal binnen doorkopt Eigenlijk zo op de voeten van Van Persie. Die hem uit de lucht ineens met een halve draai op het doel afvuurt. Ook nog de keeper raakt trouwens. De bal komt tegen de voeten van Pantilimon aan. Maar de vlag voor buitenspel spel was ja, al omhoog. En dat, en dat heeft de grensrechter zo blijkt uit de herhaling goed gezien. ja maar wel een mooie aanval. Goede, snelle aanval over 1-2 schijven. En dan staat er opeens weer een Nederlander oog in oog met de keeper. Dat is waar een metertje buiten spel. In dit geval dus van Persie. Maar het balbezit is voor de Roemenen. We krijgen één extra speelminuut. Daar zijn we al aan begonnen. Met uh, de Roemenen in balbezit uh, ter hoogte van uh, de middencirkel. Nederland uh, via Strootman maakt een overtreding. En ook dat zou dan in jouw uh, theorie uh, een gele kaart Geel. moeten ja, zijn. Omdat absoluut. hij van achterpakt. Bal uh, snel genomen. De scheidshet iets te snel. Dus uh, krijgen we ter hoogte van uh, de middencirkel een uh, nieuwe vrije trap. Uh, althans een vrije trap die opnieuw genomen moet worden. Zo zeg ik het correcter Met het balbezit dus voor de Roemenen nu precies uh, bij de middenstip. Bal uh, bij Bourciano. Burciano even kort. Gaat die bal even terug. Gaat hij terug richting Gar. Cardos, Cardos uh, loopt uh, met de bal en uh, dat uh, mogen uh, alle jongens nu ook doen. Want het is rust. Nederland leidt. De doelpunt uh, al in de twaalfde minuut van Rafael van der Vaart. De eerste helft, eerste 25 minuten uitstekend. Daarna zakte het wat weg, maar de Roemenen zijn nog niet gevaarlijk geweest.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 Dit is Radio 1. Anouk Thijssen met het uitgestelde NOS-journaal. De Bank of Cyprus heeft het ontslag van de topman en vier andere directieleden niet geaccepteerd. De bank geeft een week bedenktijd. Pas daarna mogen ze vertrekken als ze dat nog willen. Topman Artemis zou willen opstappen omdat hij het niet eens is met de heffing die wordt gevraagd aan spaarders. Volgens de Cypriotische minister van Financiën Saris moeten mensen met meer dan 100.000 euro op een bankrekening... Mogelijk 40 van hun vermogen boven die 100.000 inleveren. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis... wordt een vrouw verantwoordelijk voor de beveiliging van de president. Barack Obama heeft Julia Pearson benoemd... tot hoofd van de beveiliging van de Secret Service. Pearson was al chef-staf van de dienst. Agenten van de Secret Service raakten vorig jaar in opspraak... toen ze tijdens de voorbereidingen van het bezoek van president Obama... aan Colombia prostituees meenamen naar hun hotel.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 Overigens levert een aantal van de lidstaten van de liga, zoals Qatar, al wapens aan de opstandelingen. De slotverklaring is daarom vooral van diplomatieke betekenis. De stank die in Sittard tot ontruiming van een woning en een school heeft geleid, werd veroorzaakt door boterzuur. Dit zuur komt van nature voor in ranzige boter en sterk ruikende kazen. Het stinkt naar zweetsokken en braaksel, maar is niet schadelijk voor de gezondheid. Leerlingen van een basisschool klaagden vanmorgen over een vreemde geur, prikkende ogen en hoofdpijn. De geur kwam van een jas van een van de leerlingen. De politie onderzoekt nog hoe dat kan. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. De temperatuur kan zakken tot 5 graden. Morgen vooral in het noorden iets meer bewolking. Verder nog geregeld zon en het wordt dan rond de 4 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Goedenavond, Langs de Lijn is vanavond extra lang vanwege Nederland Roemenië. WK-kwalificatiewedstrijd, de zesde al in de studio. Hier kijkt Vons Groenendijk mee naar die wedstrijd. Van we begonnen de avond met te zeggen... Eh, moet het beter dan afgelopen vrijdag? Eh, als ik de eerste helft zo zie, dan hoeft het helemaal niet beter. We staan gewoon voor. Ja, nou, we begonnen heel goed. Ja. Ik, ik vond de eerste 10, 15 minuten vond ik, uh, vond ik bijzonder goed van het Nederlands elftal. En waarom zakt het uh, weg dan daarna? Ja, dat is altijd uh, moeilijk te verklaren. Je zou zeggen: ja, ga dan door. Hè. Je bent goed begonnen. Je maakt een prima doelpunt. Ook weer, toch weer van de vaart. Hè. Die altijd scoort in het Nederlands elftal. Belangrijke goals ook maakt. Vaak de eerste goal. Ja, dan zou je zeggen: ga dan door. Maar het wordt uh, ja, slordiger. En we hebben heel veel balverlies. Onnodig balverlies. Waardoor. Het spelritme stokt en ja, die Roemenen er een beetje uit gaan komen. Um, die niet groots kunnen opbouwen, maar af en toe met een lange bal toch gevaarlijk worden. Maar ik vind vooral uh, ja, het middenveld bij Nederland is, uh, is slordig geworden. Waardoor de spitsen ook minder uh, goed aan de bal kunnen komen. Ja, want Het is niet zo dat Nederland geen ruimte krijgt nu die voorsprong er is, toch? Nee, de ruimte, want, is wel. Uh, ja, de ruimte is zeker meer aanwezig als uh, tegen Estland. Want Roemenië die komt er toch uh, ja, wat, wat meer uit ook. Maar uh, ja, we, we, doen, we gaan niet goed met die ruimte om. Uh, we hebben nauwelijks uh, Robben nog gezien. We Kom, komen maar moeilijk bij, uh, bij Van Persie. Lens begon uh, zeer goed en is, is ook wat, uh, wat weggezakt. Ja, en, en op het middenveld, uh, met name Strootman, heeft, uh, heeft veel balverlies. Ja, want je kritiek zit op het middenveld, zeg je. Strootman en de Goesman dus eigenlijk... Ja, nou ja, het is, het, het, het, het, ik kijk er eigenlijk naar met heel veel belangstelling. Omdat om mm -hmm. Van Gaal natuurlijk ook wel heeft gezegd uh, in de aanloop van deze wedstrijden. Van ja, um, ja vergelijkt het toch ook een beetje met Barcelona en Bayern München, Spanje. Maar deze middenvelders een zijn... Een beetje erop, of een beetje boel? Ja, maar dat heb ik wel gelezen. En um, het gaat mij er meer om dat uh, ja, de Guzman, Strootman, die zijn ook nog een jaar vijf, zes jonger... Um, als ze al ooit het niveau gaan halen van bijvoorbeeld Xavi en Iniesta. Want dat zijn nog wel spelers natuurlijk van, van wereldklasse. En die hebben oog in hun rug. En ja daar zijn deze spelers van Nederland zelf dan nog niet aan toe. Nee, Strootman vanavond sowieso niet, hè? Nee, maar ik, ik, ik, heb, ik weet niet of hij dat ooit gaat krijgen. Want die jongens van Barcelona, bijvoorbeeld Spanje... die hebben echt oog in hun rug. En het en lijkt soms zo makkelijk, maar... Het is het moeilijkste voetbal wat er is. Zij weten precies wanneer ze door moeten draaien. Wanneer ze door kunnen draaien. En ze weten ook precies wanneer ze direct moeten spelen. En dat is heel knap. En hier zie je wel eens dat het daar een beetje hapert. Ja, nou mag je van het Nederlands elftal natuurlijk op dit moment nog niet verwachten. Ik neem aan dat Van Gaal dat met uh, mij en ons eens zal zijn... dat het op Barcelona lijkt. Maar zie jij dan wel ergens de contouren ontstaan van een elftal... dat dat zou kunnen op termijn? Nou, dat, dat weet ik niet. Want het, het, het moeilijke hiervan is dat... He, maar het was een paar jaar geleden, misschien twee jaar geleden zelfs... ondenkbaar he, dat er zoveel spelers uit die Nederlandse competitie... in het Nederlands Elftal zouden spelen. Dat is nu wel zo. Um, dat was er toen één en nu misschien een stuk of zeven. En dit soort jongens worden natuurlijk uh, op Nederlands niveau... Niet getest zoals bijvoorbeeld in de Champions League laatst met Ajax. Als nee. ze tegen Real Madrid spelen en nee. Dortmund. Dat is een heel verschil. Ja, Maar dat zou een probleem blijven natuurlijk bij, de, bij, bij dit Nederlands al, Tenzij uh, uh, veel spelers in de Champions League gaan spelen volgend seizoen. Maar hier gaan natuurlijk heel veel van deze spelers uiteindelijk het WK spelen. Daar ja. gaan we even vanuit. Hè, want Nederland staat er fantastisch voor. Zonder ervaring te hebben tegen echt grote tegenstanders. Dat zijn alleen van persie uh, Robbe en Van der Vaart, want bij de Goosman kan je dat eigenlijk ook al niet zeggen. Ja, die speelt maar, wel tegen topclubs in Engeland. Dat dan wel. Dat wel. Ja. Ja, Feyenoord, hè, die is de grootste hofleverancier met wel uh, vijf of zes uh, internationals. Ja. ja, dan zou die uh, Champions League moeten gaan spelen. Maar goed, dat is nog uh, allemaal open natuurlijk in de Nederlandse competitie. Maar ja, het is wel zo. Uh, je ziet ook wel in die in die oefenwedstrijden, Italië, België. Dat zijn wel tegenstanders van formaat. En die ga je pas tegenkomen op het eindtoernooi en. Of je moet meer van dit soort oefenwedstrijden gaan organiseren. Maar, ja, maar dan blijven pool... oefenwedstrijden dan. Ja, dat klopt. is dan weer het probleem. En dan wordt er weer veel gewisseld. Ja. Maar in de pool ga je dit soort wedstrijden niet tegenkomen. Daar zijn die tegenstanders ja, die, die zijn niet top. Je moet ploegen hebben die bij de eerste twintig staan op die FIFA-ranglijst. En ja, die zitten er niet in, in die pool van Nederland. Nee, nou ja, Dat is dan allemaal nog wel voor later zorgen. Eerst nog maar even de tweede helft, zometeen tegen Roemenië. Vrees jij de Roemeen nog bij deze 1-0 stand en toch wel wat kansen die we hebben gezien? Nou, zeker nog dat, uh, dat God uh, rakelings voor Dat ja. was natuurlijk, had beter uitgespeeld kunnen worden. Ja, ze gaan wel op zoek naar die gelijkmaker. En dan moet je dus wel alert zijn. En met name uh, bij uh, de, de, de lange bal die wel eens uh, geprobeerd... Uh, achter de verdediging moet vallen. Dat wordt wel eens geprobeerd door de Roemenen. En dat is een paar keer gelukt. Um, ja, in één keer was het ook net geen buitenspel. Dan kan het ook zomaar een keer een gelijkmaker worden. En ja, Ze moeten heel alert blijven achterin. Want dit is nog geen wedstrijd die je gewonnen hebt. Nee, voorlopig staat Nederland gewoon weer voor... zeggen we dan door een doelpunt van Rafa van der Vaart. Um, we gaan eens kijken naar alle andere wedstrijden van vanavond. En dat doen we dan in het matchcenter. Daar zit Frank Wilaard. Frank, goedenavond. Om te beginnen maar eens even de Pool van Nederland... want er zijn nog twee andere wedstrijden. Ja, de Pool van Nederland is de eerste die qua andere wedstrijden... in ieder geval helemaal klaar is. Eerder op de avond al Esland, Andorra 2-0. Dat stond niemand verbazen. Er is een achtroeder gevecht in groep D, Turkije Hongarije. Daarvan zijn we tijdens de wedstrijd al op de hoogte gehouden. Maar ook die wedstrijd is inmiddels klaar en het is 1-1 gebleven. Dus Hongarije op dit moment virtueel op de tweede plaats... achter Nederland in de groep D... Betekent dus dat Nederland uit kan lopen als het vanavond wint van Roemenië... naar zeven punten voorsprong al op de nummer twee in de groep, hè? Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk een enorme voorsprong... als je weet dat je dan de zware ploegen wel zo'n beetje op Hongarije... nog heb je dan de, de, de echte zware ploegen al wel gehad. Ja, in een zetel. Nou, dan naar onze zuidenburen, want dat willen we altijd heel graag weten. Gaan de Belgen zich plaatsen voor het WK? Ze stonden er heel goed voor. Ja, en uh, dat is niet minder geworden. Ze spelen vanavond tegen Macedonië. De wedstrijd is om kwart voor negen begonnen. Het is nog 0-0. In België wordt die wedstrijd gespeeld. Maar die andere wedstrijd, Kroatië, die staat namelijk gelijk met België bovenaan. Op doelsaldo zijn de Belgen ietsje beter. Die spelen uit bij Wales en daar heeft Gareth Bale 1-0 gemaakt voor Wales. Dus dat is een hele goede tussenstand op dit moment voor België in de groep A. En dan zag ik in de allerlaatste groep, groep I, echt een kraker van je welste. Frankrijk, Spanje. Ja, en uh, dat is de enige wedstrijd in die groep. Het is ook de enige wedstrijd die er eigenlijk echt toe doet uiteindelijk. Om negen uur begonnen, dus we zijn uh, nog niet aan het rusten. Half uurtje onderweg. Het is nog 0-0. Die stand is voor Frankrijk heel goed. Want Spanje heeft a opgelopen tegen Finland. Finland. En daardoor twee punten achterstand opgelopen in groep I. Frankrijk daar een kop met uh, tien punten uit vier wedstrijden tot nu toe. Dus 0-0 zou voor Frankrijk heel goed zijn. En voor Spanje heel vervelend, want dan worden ze tweede. En dan moet je maar afwachten of je bij de beste nummers twee zit. Ja, een overwinning van Frankrijk. Beslist deze pool al bijna in het voordeel van het Frans. Dat de zou je heel ja. goed kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, overige wedstrijden nog, opvallende zaken. Uh, Montenegro tegen Engeland. Montenegro staat uh, aan kop in die groep. Groep H met uh, twee punten voorsprong op Engeland. Maar Rooney heeft na zes minuten al 1-0 gemaakt voor Engeland. Dus die hebben die achterstand virtueel al goed gemaakt. Een andere wedstrijd die in ieder geval... Uh, die zitten hier op de schermen ook gezellig mee te kijken. Duitsland tegen Kazachstan. Ja, Duitsland heeft niet zo heel veel moeite met Kazachstan. Dat hebben ze vrijdag al bewezen. En bij Russen is het 3-0 door doelpunten van Royce Gutsen en Gundogan. En Malta-Italië is wel aardig... Heel Heel vroeg al 1-0 door Balotelli, maar Malta mist een penalty na een kwartier... en daarna heeft Italië niet meer weten te scoren. En die wedstrijd is ook om kwart voor negen begonnen. Het is dus nu ongeveer rust. Italië dus slechts op 1-0 bij Malta. Frank Wielhout vanuit het matchcenter. We gaan op weg naar de tweede helft van Nederland-Roemenië met de Style Council. Council met shout to the top. Het is dus vijf over half tien de tweede helft van Nederland-Roemenië in de Amsterdam-Arena. Uh, ik denk geen wissels, toch, Jack en Bas. Nee, het zijn dezelfde elf aan de Nederlandse kant. Dat hebben we al een minuutje kunnen constateren. Of dat bij de Romeinen zo is, dat zien we nu. Ik hoop er nu het veld op, maar volgens mij zijn dat inderdaad ook dezelfde ja. elf. Die zullen nog wel wat kracht geput hebben uit dat uh, aardige slot van de eerste helft. En de Romeen toch wat meer van zichzelf konden laten zien. Het is 1 0 voor de duidelijkheid in het voordeel van Oranje door het doelpunt van Rafael van der Vaart. Na 12 minuten gemaakt voorzet Lens op de rand van het strafselgebied. De bal kwam eigenlijk net een beetje achter van Persie. Toch van Persie hem terugleggen voor Van der Vaart hier met zijn rechter. Feilloos en uh, wel aardig in de hoek schoten. Verre hoek buiten het bereik van de Roemeense doelman Pantilimon. De Roemenen staan de klaar om de aftrap te verzorgen. Het nederlands al staat klaar om te kijken wat zij dan weer verzinnen. De muziek gaat weg, het fluitje klinkt en de tweede helft is begonnen. Het balbezit voor Borseanu. Die weer de arena ons nog herinneren van, weet je nog, die wedstrijd Steyhouw aan Boekarest. Hier, dat hij die verschrikkelijke schop uitdeelde aan Christian Eriksen. Ja. Dat was hij. Prima. Hij kijkt nu toe hoe Rad het balbezit heeft en de Roemenen de bal kwijtraken. Maar dat doet Strootman ook. Dan is het hersteller via de Guzman. Lens iets over de middenlijn, Dan met Strootman die Lens aanspeelt. Die eigenlijk de andere kant op moet moeten draaien. Maar via Roemeens Bank komt de bal uiteindelijk bij de Vrij. Die de bal speelt daar van de vaart. Van de vaart 16 meter gebied. Kan hij daar uh, iets uithalen? Nee. Omdat uiteindelijk de bal via Kinnikens over uh, de zijlijn wordt geknald. Alvorens het uh, eventueel een corner had kunnen worden. Inworp voor Nederlands elftal aan de rechterkant van het veld. Een metje op vijf van de achterlijn. Snel uh, gegooid. Uh, van de vaart krijgt een duwende rug. Scheidsrechter. Uh... Vindt dat uh, geen probleem en uh, was de bal bijna bij Van Persie gekomen. Waren het niet dat uh, de Roemenen uitverdedigen? Kan dat? Nee. Want er uh, zit Martins Indy goed tussen. Nog een keer goed tussen. En nog een keer goed tussen. Maar dan kunnen de Roemenen even balbezit houden. Maar ook Strootman zit ertussen. Het is uh, een rommelig begin, kunnen we zeggen. Van deze tweede helft. De uh, tussenstand dus 1-0 in het voordeel van Oranje. Martins Indy komt de bal ook naar de tegenpartij. nou uh, Ze hebben elkaar van tevoren vaantjes gegeven. Ze hoeven elkaar nu niet constant de bal toe te gaan spelen. Terwijl Martins Indy nu uh, knalhard erop ingaat en een gele kaart zou moeten Krijgen, omdat hij een veel te harde overtreding begaat een knal geeft aan uh, Popa. En inderdaad, de eerste gele kaart in de wedstrijd is een uh, gevolg van de overtreding. Uh, Martins Indy uh, heeft nog geen problemen daar waar het gaat om de volgende wedstrijd. Vijf spelers van het Nederlands elftal hebben een gele kaart... waarvan niet iedereen in de basis, bijvoorbeeld Klaasie. Maar de overtreding die uh, benodigt uh, enige stelwerkzaamheden. Bij Nederland uh, lopen twee spelers in gevaar, Ricardo van Rijn en... Uh, Maher, terwijl bij de Roemenen eigenlijk steeds een bataljon aan het warmlopen is. Vrije trap voor de Roemenen. Je kan je afvragen of het niet heel dom is voor Martens Indi om een, vrij, een gele kaart en een vrije schop daar weg te geven. Want uh, de bal ligt echt een halve meter van de zijlijn af, halverwege je eigen helft. Volkomen onnodig eigenlijk, hij is gewoon te laat. En lijkt uh, niet helemaal de situatie goed in te schatten. De vrije schop van Borsellano gaat uh, voor het doel komen, of zoveel is wel zeker. komt bij de tweede paal terecht. Er wordt uh, gekopt door even de Romeinen. Maar die kopt de verkeerde kant op. Buiten het bereik van Slechte anderen ook nog. Van ja, want die wil er eigenlijk in één keer mee vandoor. Maar dat uh, mislukt. En uiteindelijk uh, raakt hij verstrikt in een duel met uh, Ras van Raad. En gaat de bal terug rood van de middenlijn over de zijlijn. Daar had het Nels Elftal in de omschakeling in de counter wel wat mee kunnen doen. Want op deze manier lukt dat niet. Raad gaat een ingooi nemen. Dat doet hij vanaf de linkerkant. Smokkelt een metertje of twee, drie, vier, vijf, zes. En gooit dan de bal een behoorlijk stuk in de richting. Van zijn spits Stanko, Die wil hem eigenlijk met een hakje verlengen. Dat mislukt. Daar zit Van der Vaart tussen. Die wil de bal dan aan de rechterkant van het veld binnenhouden, Dat lukt. Brengt Jan Maart daarmee wel wat in de problemen. Die moet wegdraaien van twee tegenstanders. Blijft op de been en aan de bal. En oogst applaus. Terwijl Nederland er dan uitkomt. Snelheid met Strootman. Strootman van Persie aan de rechterkant van het veld is Jan Maat opgerukt. Geeft die bal op de middenas van het veld. Wordt weggewerkt. En uiteindelijk door Kinikes. En dan uh, nemen de Roemenen over. En dat doen ze met snelheid. Met Tanas aan de linkerkant van het veld. Poppa is snel. Die is uh, weg uit de rug van uh, de Goesman. Gaat nu naar het punt van het 16-meter gebied. Poppa, poppa. Met uh, Bruno Indy bij zich. Uh, Indy doet het uitstekend. En die bal die wordt dan een heel makkelijke prooi voor uh, Vermeer. Goed gezien uh, door uh, Indy Die het uh, juiste moment, de juiste stap maakt. Het lichaam. Goed gebruikt en Nederlands verdedigt uit via Deli Blind en Arjen Robben. Goed gecoacht ook door Blind die tegen Martens in die zei daar naartoe, daar naartoe. Dan staan we eigenlijk allemaal goed en zo bleek het ook te zijn. De communicatie achterin is in het begin van deze tweede helft dus prima. 48,5 minuten gespeeld. 1-0 de voorsprong voor Oranje. Vermeer aan de bal, die krijgt bezoek van Stanko. Dat heeft hij op tijd in de gaten. Trapt de bal naar de rechterkant, dan moet Lens de lucht in. Die verliest zoals Lens telkens de lucht in gaat en dat met verve elke keer maar weer doet en probeert. Maar natuurlijk zelden wat wint. Want hij is nou eenmaal niet zo groot. Via de vrij komt de bal dan alsnog op de Romeinse helft. Komt nu voor de voeten van Strootman. Die paas. De bal in de loop mee van Van Persie Aan de linkerkant is Robin bewegen. Die krijgt de bal mee. Maar loopt er net langs. En dat haalt de vaart er totaal uit. Hij kan hem wel binnenhouden aan de linkerkant van het veld. Maar had naar het doel gekund. Moet nu hopen dat hij zijn tegenstander voorbij komt en een voorzet kan geven. En dat lukt dat zelfs niet. Omdat Tamas goed naar de bal blijft kijken. En die in één keer nadat hij hem van Robin heeft afgepakt, ook maar probeert een loop af te leveren bij Stanko op de oranje helft. Maar daar zit Martens die dan weer tussen. En zo krijgt Nederland de bal weer terug. Guzman werd aangespeeld door Vermeer. Uh, doet heel rustig. Speelt de bal naar de vrije. De vrije naar uh, Van der Vaart die uh, in de bal komt zoals het zo mooi heet. De bal even teruggespeeld naar de vrije. De vrije met een goede schijnbeweging uh, omzelt dan Pintili. En zo komt er wat ruimte aan de rechterkant van het veld. Wel jammer. Het tempo lijkt bij Oranje weer wat omhoog te gaan. Met uh, Strootman. En dan worden de ruimtes ook makkelijker uh, dichtgelopen door uh, de Nederlandse spelers. Althans eigenlijk moet ik zeggen open gelopen. En de Roemenen moeten achter de feiten aanlopen. Bal nu helemaal naar de linkerkant van het veld bij Robben. Robben de bal even terug naar Strootman. Die moet de bal bij de penalty stip geven. Komt hij, maar hij is te laag. Slecht weggewerkt en ja, dat is toch wel een enorme kans hoor. Een kans van 11 meter, die moet er toch eigenlijk wel in. Van Persie uh, is wat dat betreft ongelukkig in zijn afronding. Hij staat er wel en hij schiet ook wel, maar hij schiet recht in de handen van de doelman. Ja, 100% kans en ik snap allemaal best dat als je er niet op rekent dat het allemaal wat uh, ingewikkelder is. Maar zo krijgt Van Persie in deze wedstrijd toch twee, drie grote kansen om een uh, doelpunt toe te voegen aan de... Ene die Van de Vaart op het bord heeft gekregen tot dusver. Stroopman alweer aan de bal. Die opent naar de linkerkant van het veld waar Blind weer graag komt. Van Persie en Van de Vaart aan speelbaar zijn. Van Persie de bal krijgt op 35 meter van het doel. Nu duikt Robben naar binnen komt Van Persie aan de linkerkant uit. Wil zijn tegenstander voorbij, dat lukt niet. Dan houdt hij zijn tegenstander die hem de bal ontfutseld had. Tamas vast. En dan eh, volgt er een vrij schop voor de Roemenen. Gegeven door scheidsrechter Klettenburg die er ook nu weer vrij kort op staat. Na 51 minuten voetbal. 1-0 Nog altijd de voorsprong voor deel de zelf al. Vrij schop voor de Roemenen is genomen. Kirikes aan de bal. Daar waar aan de linkerkant van de Roemenen, de van de middellijn, wat ruimte is. Is het Rad die uh, opdrijft met de bal? Uh, is het Lens die uh, in ieder geval mee verdedigt? Maar wordt de bal toch op de middenas van het veld gespeeld uh, richting Stanku? Stanku dan naar Poppa. Poppa met uh, Robbewijzig. Moet de bal even iets terugspelen de Tamas. Tamas uh, met een uh, bal richting het 16 meter gebied. De Vrij, die de bal uh, niet helemaal goed bewerkt. Maar uiteindelijk is het de Guzman die uitstekend overneemt. De Guzman opgejaagd. Krijgt een uh, vrije trap mee naar een overtreding. Uh, die uh, voor iedereen en alles behalve natuurlijk voor de Romeinse coaches te Er was een overtreding van Pintili. En uh, Nederland neemt de vrije trap uh, ter hoogte van de middencirkel. Stootman uh, heeft uh, communicatie met de bank. Uh, en uh, nu ook met, met Blind. Uh, ik heb geen idee wie er nu allemaal staan te wijzen. Maar uh, voor uh, de verkeersbrigade denk ik niet dat het allemaal goed is. Terwijl er nu ook nog door Blind naar de cirkel wordt gekeken. En uh, dan de vader uh, komt. Terwijl Danny Blind, moet ik zeggen. Terwijl er dus blijkbaar iemand geblesseerd is, denk ik. Daar wordt op gewezen dat er iets zou moeten gebeuren. Danny Blind gebaart nu... Uh, naar Ricardo van Rijn wellicht dat hij in moet vallen. Maar laten we even gaan kijken naar het spel. De bal in ieder geval... Uh... Jan Maat staat nu met zijn arm omhoog. Maar volgens mij steekt hij vanaf de overkant zijn duim omhoog. Zoals dat het gaat gaat. wel weer. Ja, okay. Ik heb totaal niet ik, gezien wat daar eventueel niet goed ik zou ook zijn. Niet. Maar ik ook volgens niet. mij gaat het wel weer. Nou, in ieder geval uh, het balbezit uh, voor de Vrij. Het zou nog hoogstens kunnen zijn dat hij uh, nog last heeft van zijn schouder. Vanaf afgelopen uh, vrijdag toen hij, uh, die, uh, toen hij daar een duim bestuurde had. Balbezit in ieder geval voor Robben. Tussen twee man in. Bal bezit uh, nog een keer voor Robben. Robben richting Slootman. Goed gespeeld van de vaart. Aan de linkerkant van het veld is er ruimte. Niet goed gegeven door van de vaart. Blind glijdt uit. Houdt die bal ja, wel binnen. Gaat er nog langs ook. Kan die bal direct op gaan voorgeven. Ook. Gevaarlijk moment. En dan ja, van de vaart moet hem eigenlijk gewoon erin schieten. Hij had hem ook nog aan Robben kunnen laten. En uh, wat dat betreft uh, een aantal mogelijkheden voor het Nederlands zelf Maar de afronding, zo zelfs op een metertje of 6, 7, 8, 9, 10. Dat gaat nog niet goed. Tweede 100% kans voor het Nederlands helftal in deze tweede helft. Die toch echt nog niet zo oud is. Eerst van Persie. En nu dus van de vaartteam werkelijk op een presenteerblaadje krijgt aangeboden van Blind. Die werkelijk fenomenaal doorzet. En zijn tegenstander Poppa te slim af is. Eerder nog dan bijvoorbeeld te vlug. Maar echt te slim. Omdat Poppa bovendien eerder naar de scheidsrechter kijkt dan naar de ballen. De tegenstander en vindt dat er een overtreding is gemaakt. Maar ja, doorgaan totdat de scheidsrechter fluit. Maar Van de Vaart had hem kunnen afdrukken. Balbezit voor de Roemeen aan de linkerkant van het veld. Raad. Er wordt gewezen vanaf het middenveld. En de man die wijst is Borsiano, de aanvoerder van Stjoua Boekarest. Die nu de bal krijgt en hem mee kan geven aan Pintili. Dat is dan zijn zeg maar secondant op dat middenveld. Dan weer de bal terugkrijgt. Dan wordt hij onderdrukt. druk gezet door Strootman. Dan speelt de bal terug naar zijn centrale verdedigers. In dit geval is dat uh, Gardos, zijn ploeggenoot van Stjoua Boekarest. Want er zitten er nogal veel in de selectie en dus nogal veel in het veld ook. Aan de linkerkant loopt dan de Roemeense aanval door. Oranje wacht af. Eigenlijk staan er meer mensen stil dan dat ze in beweging zijn. De Roemenen spelen de bal rond via Raad. Nu komt er wel wat diepte in. Er wordt de bal afgeleverd bij Stanko op 35 meter van het doel. Die laat hem vallen voor Groosaf. Die gaat lopen. Die heeft al een keer geschoten in de eerste helft. Nu kiest hij voor de rechterkant waar Tamas een voorzet gaat geven. Die bal is laag. Wordt door de hak verlengd door een van de Roemeense aanvallers. Maar springt er dan uit voor de voeten Recht. van Robben. En nu kan er een counter komen. Inderdaad rechts. Maar dan had de bal wat zuiverder moeten. Lens speelt de bal hard. Uh, en is niet te belopen door Van Persie. Uh, was jammer. Uh, de, de eerste bal van Robben was niet goed. Die bal had uh, meteen uh, sneller naar de rechterkant gespeeld moeten worden. Maar in de loop. Zodat uh, Lens het tempo kon maken. Nu moest hij even corrigeren. En daardoor is de passing richting Van Persie niet goed. Maar Nederland zelf het al uh, krijgt wat mogelijkheden. Heeft, uh, zoals je terecht zei, al 200% kansen gekregen in de tweede helft. Om die 1-0 voorsprong verder uh, uit te breiden. Maar met die 1-0 voorsprong uh, is er natuurlijk nog steeds sprake van een minieme voorsprong. En moet Nederland uh, in ieder geval voor zorgen dat men hier die drie punten gaat halen tegen de Roemenen. Balbezit voor Blind. Terwijl er nu wat meer gaten lijken te vallen in de, de Roemeense vesting. Omdat er uh, door de Nederlanders ook wat strakker en wat uh, sneller wordt gepaast. Maar nu wordt het weer even getemporiseerd. Blind opgejaagd op de eigen helft. De bal breed naar de Vrij. De Vrij opgejaagd door Stanko, Meegegeven aan de Goesman. De Goesman nu uh, ingespeeld op Van der Vaart. Vijf meter over de middenlijn. En aan de rechterkant is Jan Maat alweer opgeschoven op de vijandelijke helft. Lens komt eigenlijk naar de bal toe. Dat doet Van der Vaart ook. Die krijgt hem. Dan moeten er wel weer mensen de hoek in duiken om te voorkomen dat iedereen in de as van het veld terecht komt. De Goesman kiest om die reden vermoedelijk voor de andere kant. Om te kijken wat daar dan te doen is met Robben. En Blind blind komt. 35 meter van het doel. Wil de bal op het rand van het strafgebied meegeven aan Van Persie. Die loopt er eigenlijk langs. Robben kan de bal nog pikken. Komt de achterlijn uit. Moet de voorzet geven. Van Persie komt. Oh! Wat een goal! Wat een goal van Van Persie. Die de voorzet van Robben die hij bij de eerste paal op zijn hoofd krijgt. Eigenlijk verlengd richting de tweede paal. Met een boogje over de keeper. En via de binnenkant van de paal slaat die bal binnen. Achter Pantilimon. Wat een juweel van een goal. Wat een schitterend doelpunt van Robin van Persie. En daar mag hij een paar kansen hebben gemist. Maar deze op aangeven van Robin is werkelijk van... Grote, grote schoonheid. Een prachtig doelpunt van Robin van Persie zet het Nederlands elftal op 2-0. Het voorbereidende werk van, uh, van Robin is ook zo mooi. Het is een uh, absolute wereldgooi. Belangrijke goal ook in de carrière van Van Persie. Want hij komt nu op een mooi lijstje te staan. Hij staat nu gelijk met de heren Johan Cruijff en Abel Lentstra daar. Waar het gaat om het scoren van 33 treffers uh, in het Nederlands elftal. Het is weliswaar nog uh, niet uh, de eerste plek. Want die behoort nog toe qua topscores in Oranje aan de... Uh, de assistent-boxcoach Patrick Kluivert. Maar hij heeft in ieder geval in zijn 74ste wedstrijd 33 goals gemaakt. Voor alle duidelijkheid, Kruijff deed het in 48 en Abelenda in 47 wedstrijden. Maar een knieshoor die daarop let. prachtige goal. Nederland net afstand van Roemenië. Nederland gaat deze wedstrijd winnen. Daar kunnen we nu wel zeker van zijn. Maar laten we kijken of we nog wat moois kunnen verwachten in het restant van de wedstrijd om te spelen pas 11 minuten in de tweede helft. Zo wordt die keeper van de Roemenen, 2 meter 3, dat vertelde ik al. Dus één keer geklopt met een schot in de verre hoek, waarbij je denkt, nou ja, lang dan kun je er misschien bij. En één keer geklopt met een kopbal kop die er eigenlijk net overheen valt. Waarbij je dus ook denkt, als je zo lang bent kun je er misschien bij. Waarmee dus ook is aangegeven hoe goed de goals passen. En met name deze van Van Persie. Want als je eigenlijk met je rug naar de goal staat en een voorzet krijgt vanaf 4, 5, nou laten we zeggen 7, 8 meter afstand... En je verlengt de bal eigenlijk in de draai. Ik ken echt weinig spelers die dat kunnen. En zo fenomenaal uitvoeren als Van Persie het hier doet. Want de doelpunten van grotere schoonheid heb ik in de afgelopen maanden nauwelijks zo niet niet gezien. En dat uh, laat Van Persie dan aan 48.000 mensen in de Amsterdam Arena vanavond maar weer eens zien. Hoe ongelooflijk veel kwaliteit hij heeft. De Roemenen zijn weg. Popa die krijgt steun van Tamas aan de rechterkant. Die moet de voorzet geven. Blind moet naar de bal toekomen. Dat doet hij wel. Daarmee maakt hij het geven van de voorzet niet onmogelijk. Maar wel moeilijk. De voorzet is slecht. En wordt door Martens Indi uitverdedigd. Mart uh, Strootman speelt de bal uh, naar uh, van de vaart. Van de vaart mannetje in de rug raakt de bal kwijt. Overname is er dan via Tanach. Maar die, uh, ja, wat die doet uh, geen idee. Maar het uh, slaat hij in ieder geval helemaal nergens op. Uh, die probeert te schieten van een meter of 30 Maar uh, ja... Wij noemen dat in vaktermen krijten. Want hij raakt hem helemaal verkeerd. En uh, kijk ik nog even naar de zijkant. Is Ricardo van Rijn inmiddels gaan zitten. En blijft uh, in ieder geval. Uh... Adam Maher zich nog steeds opwarmen. Die zal er straks inkomen. En normaal gesproken, gezien datgene wat van Gaal tot nu toe heeft gezegd, zou die er dan inkomen voor Van de Vaart. Want hij heeft hem steeds benoemd in dat rijtje. snijden van de Vaart, Maher. Dat zijn de drie mensen die op die positie kunnen spelen. Op de nummer 10 positie. Voorlopig is het nog niet zover. We spelen 58 minuten. De Roemenen worden onzorgvuldig. Nederland gaat op jacht naar een derde treffer. Misschien nu met Robben. Robben met vier aanvallers. Van Persie, rand 16. Van Persie een schot die er uiteindelijk niet komt. De overname is er dan voor Poppa. Poppa wordt een beetje opgejaagd. Maar de Roemenen gaan zo heel langzaam de moed laten zakken. En Nederland zal wat meer ruimte krijgen. Alhoewel, een uitvalletje van de Roemenen. Er zijn wel momenten zoals we even waar trainers woest over worden. Want Oranje heeft in die tegenstoot gewoon een man meer. En speelt het heel slordig uit. Omdat de passing onzorgvuldig is. Jan te veel hooi op de vork. bal kwijt. De Roemeense tegenstoot vanaf de linkerkant. Daarnaast niet bij de bal gekomen. De vrij verdedigd goed houdt de bal binnen. Dat levert applaus op. Oranje mag weer naar voren via Van der Vaart. En via Jan Maat, we hebben al eerder gezegd longen als een paard. Hij heeft zich ook voetballend goed er ontwikkeld. Er komen nu ruimtes. Ja, absoluut, want de Romeinen kunnen het niet meer belopen Lijkt het ook niet meer te willen. Van Persie aangespeeld door Van der Vaart. Maakt een schijnbeweging, kiest voor de rechter in plaats van de linkerkant. Maar daar staat Uitenspel. Jan Maat buitenspel. Dat over wat slonig het gek is dat de paas perfect op maat van Jan Maat terugkomt. Nou, voor Persie die de bal nog in het doel speelt ook. Maar toen... Was er al gevloot en gelukkig, zegt de Engelse scheidsrechter hier geef ik geen geel voor. De Roemenen gaan wisselen, daar gaat uh, Tanasen naar de kant en komt Alexandru Cipsiu in het elftal. Hij was de man die in de vorige wedstrijd afgelopen vrijdag tegen de Hongaren in de 93ste minuut nog zorgde voor 2-2. Toen stond hij in de basis, nu moet hij het doen met een handvol minuten. Het is een handenbindetje van Stjowa Boekarest. Babu voor de Romeinen naar het buitenspel van Jan Maat. Het was bijna de inleiding voor de derde Nederlandse treffer. Maar we zeiden het net al, de ruimtes die de Roemenen gaan weggeven worden steeds groter. Dus Nederland zou daar een in optimaal, in optimaal gebruik van kunnen en moeten maken. De Roemenen die er ook steeds moeilijker uitkomen, zoals ook nu. Tamas, het doorjagen van Van der Vaart, zorgt ervoor dat Nederland bijna alweer op de Roemeense helft balbezit krijgt. Bal even teruggespeeld richting Kirikes. Kirikes terug naar die doelman, Pantinimon. En Pantinimon die kijkt even naar de linkerkant van het veld om daar te gaan laten opbouwen. Het opbouwen wat er dan geschiet via de... Ja, nu middenas van het veld. Met weer Kirikes. En uh, zo houdt Nederland druk op de tegenstander. En komt Roemenië echt niet in de buurt van uh, Vermeer. Bal nu ook weer uh, teruggespeeld. En nu dan maar via de rechterkant. Nee, een wilde trap. Een hele wilde trap. Terwijl uh, Poppa hem dan toch uiteindelijk kan opnemen. Want uh, die zag ik absoluut niet staan. Dus zo'n wilde trap was het niet. Was het was gewoon de een van de beste Weldige acties paas. van Roemenië. <laughs> beste paas van de wedstrijd. Ja. Terwijl Danny Blind nu ook uh, een gele kaart krijgt. Uh, en... Uh, de tweede Nederlander dus uh, in het boekje terecht. Komt van de, de scheidsrechter krijgen de Roemenen een, een, een op een lekker puntje een vrije trap. Een metertje of uh, 18 van het doel van Vermeer. Iets uh, ten rechterzijde van de middenas. En wellicht dat dit een gevaarlijk moment gaat worden. Ja, hij was uh, zijn tegenstander Popa Even kwijt. Die, uh, Ik ook. Die is geblesseerd op de grond blijven liggen. Krabbelt nu voor overend. En de bal had al klaargelegd worden voor een vrije schop. Nou, uh, wil ik eens wijzen op de heer Kirikes. Ik weet niet of hij vrije schoppen mag nemen. Ook daar lijkt het niet op. Maar hij was het. die in Boekarest tegen Ajax, die uh, tette, vlak voor tijd in de kruising schoten door 2-0 werd. En de ellende voor Ajax eigenlijk die avond begon. Maar hij staat volgens mij nu niet bij. Wel daarbij Raad. Wel daarbij ook Tamas. En daar staat denk ik nog een aanvaller bij ook. Daar staat in ieder geval ook Borsiano bij. Die zullen het dan moeten gaan uitvechten. Nou ja, er staan er uh, drie bij. Raad heeft de bal neergelegd. Die zal het dan wel gaan doen. Pallen op een meter of 18 van het doel. De muur van het Nels helftal bestaat uit vijf mannen. Er staat een Romein tussen. Maar voordat de schop genomen gaat worden, gaat er nog gewisseld worden. Opa, de man die dus zo even werd neergelegd buitenspeler, wordt Torre, gevangen door je. een andere buitenspeler. Torje. Daar kunnen we straks nog van alles over vertellen. Maar laten we eerst maar eens kijken hoe deze vrije schop afloopt. Wordt het 2-1 na 62 minuten. Dan uh, is het weer spannend. Raad. Staat erbij. Die lijkt hem te gaan nemen. Er zit echt een gigantisch gat in, maar Torje gaat hem meteen nemen lijkt het. Dat uh, zie je zelden of nooit. Een invaller die erin komt en zijn eerste balcontact in de bal in de muur ramt. Maar uh, dan is die bal nog niet helemaal weg. Blind krijgt de bal dan tegen de billen aan. Ja, dat is uh, bijna uh, hockeyachtig. Hè? Misschien kan hij er nu weer uit. En, uh, <laughs> Die torrie is wel een apart verhaal. De, daar roepen ze van dat het een enorme grote verdette is. Hij is bezit van Udinese. En uitgeleend aan Granada, een soort uh, filiaal van Udinese. Heel veel clubs zitten achter hem aan. Maar nou, laten we maar eens kijken of dat inderdaad een uh, groot talent is. Balbezit in ieder geval voor de Roemenen, de van de middellijn. Een uh, kopduel gewonnen door Lens en de overname voor het heelzelfde van Persie die dat iets te moeilijk doet. Strootman moet corrigeren, dat lukt niet. En dus hebben de Roemenen balbezit. Daar komt hij dan. Uh, Torje op uh, snelheid gekomen. Een dribbelaar. Het bal naar de buitenkant. Tamas komt de voorzet. Torje is doorgelopen. Loopt er bijna met, de, met zijn hoofd tegenaan. Ja, uiteindelijk loopt hij twee meter verder ook nog bijna met zijn hoofd tegen de paal. Dat doet hij pas nadat Vermeer de bal gevangen heeft. Je bent wel spannend in het verslag. Wel leuk om <laughs> Het gebeurde allemaal te hoogte van de middellijn, bedoel <laughs> je. Ja, nee, dit was toch een aardig ja, aanval absoluut. waarbij hij het zelf opzet. Deze jongen inderdaad van Granada, die bij Udinese ooit binnenkwam trouwens, als opvolger van Alexis Sanchez, toen hij naar Barcelona ging. En in het begin deed hij het hartstikke goed in Italië. Toen dus ze: nou, we hebben er nu weer eentje binnen. Maar dat viel toch allemaal wat tegen, vandaar dat hij uitgeleend werd. Oranje aan de bal, rechterkant van het veld. Jan Maat komt op. nu door Lens die de bal terug wil en krijgt. Van Persie voor het doel. Lens die wordt eh, ondersteboven getukeld door zijn tegenstander Strafgroep. Hij haalt de bal achter zijn standbeen langs Lens. Daarmee kapt hij zijn tegenstander uit. De tegenstander laat zijn been staan en schept Lens heel klassiek onderuit. En daar waar de Romeinen toch even het gevoel moeten hebben gehad. Gardos overigens maakt de overtreding en uh, wordt door de scheidsrechter afgefloten. Blijft een kaart, denk ik, bespaard. Daar waar de Romeinen met de wissels dachten, wie weet, komen we nog in de buurt van. Ligt de bal nu aan de andere kant op de stip. Overtreding Gardos, Lens onderuit en de strafschop voor Oranje. En wie gaat hem dan nemen? Een persie. En wat deed hij gisteren op de training? Hij schoot hem erin. Ja. En dat deden Van de Vaart en Lens ook. Want dat waren de handelsman. Oh, de Goesman die uh, de penalties namen. Hij kan dus nu uh, zomaar kruif en. Lentstra voorbij. Dat is een uh, opmerkelijk moment, denk ik, in de carrière van Robben van Persie. Hij heeft er alleen gescoord. Hij heeft er 33 achter zijn naam. En hij krijgt er nu 34 achter zijn naam. Robby van Persie passeert Johan Cruijff naar Lentstra. 34 uh, goals heeft hij nu voor Oranje gemaakt. En wat belangrijk is in deze wedstrijd, het is een tweede Nederlands derde. Hij gaf even een handje aan de doelman, want ze kennen elkaar uit Manchester. En in ieder geval uh, is er nu een uh, duidelijkheid. Uh, nederland wint van Roemenië. De enige vraag is het hoeveel. Het zou nog wel eens uh, op kunnen lopen de score. Roemenen, dat geldt wel voor ploegen uit uh, Roemenië, uit Hongarije in het algemeen. Dat als het, allemaal, ja, als het allemaal tegen zit, dan kunnen ze de kop laten hangen. Dan delen ze nog twee verschrikkelijke schoppen uit. Daar moet je nu echt voor gaan opspringen. En dan uh, zeggen ze, we he? het allemaal wel. Ja. Nou is het zo dat ze de volgende wedstrijd, dat zullen ze nog in hun achterhoofd houden, een wedstrijd spelen die van cruciaal belang is. Dat is in september straks, als de kwalificatiereeks die na deze wedstrijd eindigt weer op gang komt in deze pool. En Oranje uitspeelt naar Estland en uitspeelt bij Andorra. Dan is de eerstvolgende wedstrijd van Roemenië thuis tegen Hongarije. En dat wordt dus een cruciale wedstrijd voor wie de tweede gaat worden in deze pool. Want dat de eerste plaats vergeven is, dat mag dan nu in de 66 minuten van deze wedstrijd wel duidelijk zijn. 3-0... Van de Vaart 1-0, van Persie 2-0 en van Persie 3-0. De laatste vanaf 11 meter is de tussenstand in de Amsterdam Arena. Ja, en uh, Roemenië brokkelt uit elkaar uh, als een brosreep zou je kunnen zeggen. Er komen steeds meer gaatjes in datgene wat eerst nog een beetje hecht toonde. Balbezit zit nu uh, bij Blind, Blind van de Vaart. Adem Maher heeft die is overgekomen van Jong Oranje. Waar hij nog tegen Jong Israël speelde. Heeft als opdracht gekregen om in ieder geval van Corpot zo lang mogelijk warm te blijven lopen. Want Van Gaal negeert hem tot op dit moment. Hij loopt al een hele tijd warm. Is het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Ja, Je zou ook eigenlijk niet hoeven wisselen om het wisselen. Maar misschien dat hij hem wat minuten wil geven. Balbezit nu voor Lens. Lens geeft die bal voor, hard voor, wordt weggewerkt en uiteindelijk in het hart van de verdediging door Gardos. Maar wat ik ook heel leuk zou vinden, en daar leent de wedstrijd zich ook een beetje voor, is om Filena in te laten vallen. Toch? Ja, zou leuk zijn. Daarmee zou hij de jongste Feyenoorder sinds Koen Moulijn zijn die zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. Niet de jongste ooit trouwens, daarmee komt hij, maar dan hebben we het over naoorlogse cijfers op de derde plaats. Fadenburg nog altijd de jongste. Ja. En Jetro Willems is de nummer 2 op die lijst. Filena zou nummer 3 worden. Hoekschop voor Oranje. Robben, bal voor doel in de handen van de keeper. Pantilimon die eigenlijk niet wordt lastiggevallen door welke aanvaller dan ook. En dan snel uittrapt in de hoop dat uh, aanvallers er iets mee kunnen voor in. Grosav is daar blijven staan en die wordt dan uh, van de bal gezet. Door een van de laatste overgebleven Nederlandse verdedigers Blind. Die tapt de bal over de zijlijn. Ingooit voor de Roemenen. Snel genomen. Nederland heeft zes mensen achter de bal. De Roemenen hebben er vier mee. De rest blijft eigenlijk nu achterin staan. Zo wordt het combineren moeilijk. De eerste de beste paas mislukt. Onderschepping de Koestman. Balbezit voor de Nederlanders? Nee, niet. Want de overname is er dan uiteindelijk voor de Roemenen. Bal lijkt over de zijlijn. Het veld mag verder gaan. Rad blijft in balbezit. Uh, dan uh, via de linkerkant van het veld. Uh, met uh, ja, een balletje wat bijna, die bijna bij het Torje terecht zou komen. Bal weer over de zijlijn. En de Roemenen in balbezit. De Roemenen gaan uh, nog een keer wisselen. En uh, doen dat met uh, Mutu. Die binnen de lijnen gaat komen en op de plaats gaat spelen. althans in de formatie gaat komen in plaats van Grosaf. Mutu die inmiddels speelt bij Ayakyo Corsica. Gaat binnen de lijnen komen op drie kwart van de wedstrijd. Bij die stand van 3-0. Dan denk je denk ik ook als Mutu met zo'n grote staat van moet dat nog. Maar uh, hij gaat het in ieder geval uh, direct uh, misschien laten zien. Want het is natuurlijk wel een hele goede voetballer. Die uh, bij Chelsea een uh, mindere periode heeft gehad. Daar zelfs veel geld heeft moeten betalen. Omdat hij dus vanwege cocaïnegebruik een hele tijd niet mocht voetballen. Balbezit nu voor de Roemenen. Allemaal te hoogte van de middencirkel. Ja, Inter, Chelsea, Juventus. Hij heeft een uh, aardig rijtje clubs. En uh, de all-time topscore van het Roemeense elftal. 35 goals maakte hij in de nationale ploeg. Zal de wedstrijd niet meer redden. Maar wie weet uh, nog een andere draai geeft. Als Oranje probeert uit te breken via Robben. Die de bal wel meekrijgt van Van der Vaart. Maar er geen vervolg aan kan geven. En dan nemen de Roemenen over via Torrie Een van de drie invallers. Wat dat betreft zijn de Roemenen er nu doorheen. Maar het is moet aan de bak verdedigen. Doet dat goed. goed. Dan geeft de bal aan de Goesman mee. Jan Maat is alweer in volle galop aan de rechterkant. Die... Blijft als je niet echt duidelijk als scheid zegt dat drie keer fluit op het eind Blijft hij nog een kwartiertje doorlopen volgens mij. En nu aan de linkerkant Blind. Blind naar de Guzman die uh, graag ook de bal wil hebben. En uh, opent uh, naar de rechterkant van het veld naar Jan Maat. Jan Maat even terug naar uh, Van der Vaart die nu helemaal bij de middenlijn staat. Misschien iets te veel aan het zwerven is. Uh, maar aan de andere kant uh, goed speelt tussen de linies. Inspeelt zoals het zo mooi heet met Blind nu in balbezit. Blind naar Strootman. Strootman de Goesman. Dat had hij moeten doen. Had hij sneller.